11 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Ook een aantal parlementariërs van een regeringspartij... weigeren op 30 april de eet of belofte af te leggen... bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het gaat om vier leden van de Eerste kamerfractie van de PvdA. Dat heeft fractievoorzitter Marleen Bart gezegd tegen de NOS. Het zijn Ruud Kolen, Adrie Duiverstein, Janny Flietstra en André Postema. De eerste drie gaan wel naar de Nieuwe Kerk. Postema is dan afwezig... Eerder vandaag maakte de Eerste Kamervoorzitter De Graaf bekend... dat in totaal 14 parlementsleden de eet of belofte niet gaan afleggen. In Rotterdam is een man van 27 om het leven gekomen... waarschijnlijk door een politiekogel. Rond zes uur vanavond kreeg de politie een melding binnen... over problemen in de Vazandstraat. Er zou een man lopen te zwaaien met een mes en een bijl. Toen agenten eraan kwamen is een aantal keren geschoten. Meer details zijn nog niet bekend. Bij gevechten tussen kopten en moslims in Egypte is een dode gevallen en raakten tientallen mensen gewond. Het is al een paar dagen onrustig in de hoofdstad Cairo. Vrijdag kwamen vier kopten en een moslim om het leven bij beschietingen over en weer. De rellen van vandaag braken uit bij de begrafenis van de vier christelijke slachtoffers. Premier Coelho van Portugal treedt niet af. Vrijdag keurde een rechter een pakket bezuinigingen af... waarmee een streep wordt gezet door 1,4 miljard euro aan besparingen. Volgens de premier moet de regering nu extra bezuinigen... op zaken als zorg en onderwijs. En daardoor zullen meer mensen hun baan verliezen, zegt hij. In Bolivia is het lichaam gevonden van een Nederlandse boer die al tien dagen werd vermist. Er zijn twee verdachten gearresteerd, de vrouw van de Nederlander en een medewerker van de boerderij. De man van 19 zegt dat de Boliviaanse echtgenote hem 4000 dollar bood voor de moord op haar man. De Nederlander werd tien dagen geleden door gewapende mannen ontvoerd van zijn boerderij. En dit weekend werd zijn lichaam in de bergen teruggevonden. Een automobilist heeft op de A28 tijdens een achtervolging door de politie drie politieauto's geramd. Hij sloeg op de vlucht toen hij een stopteken kreeg. Diverse politieauto's probeerden de man tot stoppen te dwingen, maar de bestuurder reed tegen de auto's aan en reed door richting Amersfoort. Bij Nunspeet verloor hij vermoedelijk de macht over het stuur en sloeg over de kop. Niemand raakte gewond. De twee inzittenden zijn aangehouden.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 Buiten is het drie graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Ik weet niet hoe het bij u was vandaag, maar bij ons in de buurt was het lente. Ik noem de meest in het oog springende attributen. Stoepkrijt, skateboards, roze kinderfietsjes, zakken vol vers tuinvuil, uitbundig zwiepende schommels, voor het eerst uitgevouwen tenten, een hardloper in korte broek, lichtstoelen voor de deur racefietsers, maar dan zonder bivakmuts. MUZIEK Welkom bij het oog dat zich vanavond ook richt op de lente... en wel aan de hand van oud-stadsecoloog Martin Melgers, die onze luisteraars in de afgelopen barre tijd... vol vertrouwen naar de lente gidste... en die, nu deze er eindelijk is, de balans komt opmaken. Ook kijken we de naam van ons programma Getrouw naar morgen als a. Vladimir Poetin met koningin Beatrix... het Russisch-Nederlands vriendschapsjaar opent... en b. in Chili de dode dichter Pablo Neruda wordt opgegraven. Wij vragen ons af... wat heeft die vriendschap tussen Russen en Nederlanders omhakken? En is de ware toedracht van Neruda's dood... onder het regime van dictator Pinochet... na 40 jaar nog te achterhalen? Voorts, Ronnie Brunswijk voor president. Ook... De gekte van Chavez opvolger Nicolas Maduro. Eerst de kranten van morgen vroeg, nu het nieuws van heden. Zondag 7 april. Ja, dit, dit geluid hoort bij beelden die het NOS-journaal vanavond uitzond... van een bombardement door de Syrische luchtmacht... door een wijk in het noorden van Aleppo. De slachtoffers zijn vooral kinderen. Het geluid alleen al spreekt boekdelen. In India heeft de Nederlander, die is opgepakt op verdenking van moord op een jonge Britse vrouw, bekend. Zo meldt de Britse zender Sky News. De Indiaanse politie is ervan overtuigd dat ze de juiste man te pakken heeft. Which had been locked from inside has been broken. Veertien Kamerleden leggen geen eed of belofte af bij de inhuldiging van koning Willem Alexander. Voorzitter Fred de Graaf van de Eerste Kamer zei in eerste instantie in het tv-programma Buitenhof dat het er zestien waren. Dat zijn er een aantal die niet aanwezig zullen zijn... en een aantal die wel aanwezig zullen zijn... maar niet de eet of belofte af willen leggen. In totaal zijn het er, als ik me goed herinner, 16. Maar dat aantal stelde hij later naar beneden bij. De graaf vindt het jammer dat deze Kamerleden... geen eet of belofte af willen leggen. Dat wanneer je participeert in die Verenigde Vergaderingen... als Kamerlid, Eerste of Tweede Kamer... dat het pas zou geven om daar ook als antwoord op de eet van de koning de eet of de belofte af te leggen als vertegenwoordiger van het Nederlandse volk. Het aantal gevallen van geslachtsziekten neemt weer toe volgens het RIVM. En dat kan volgens directeur Roux Coutinho maar één ding betekenen. Ja, dat wijst er toch op dat, uh, dat er uh, risicogedrag is uh, bij een grote groep uh, mensen en vooral bij jongeren. Dan was het vandaag, ik zei het al, de eerste lentedag. Het zonnetje scheen, de temperatuur was aangenaam. De winter nam met een spectaculair slotakkoord afscheid. Koudst werd het in het Brabantse Woensdrecht, men, eh, min 6,7 werd het. Met zeker 15 weerstations van het KNMI werd een koude record gemeten. En de ellenlange winter zorgde ervoor dat de natuur achterloopt. De lammetjes moesten op lammetjesdag nog binnenblijven. Omdat het niet groeit buiten, het is geen groeizaam weer, de temperatuur is te laag. Dat is de voornaamste factor. Dus het gras groeit niet. Net als thuis, het gras groeit niet. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Ja. En Helene Ekker hier naast me heeft de kranten vanmorgen vroeg al doorgenomen. Een, een overzicht samengesteld dat ze nu begint voor te lezen. Ja, de Volkskant schrijft over een opmerkelijke en unieke politieke actie van de SP. De oppositiepartij dient een plan van het kabinet zelf in als initiatief wetsvoorstel. In de hoop dat de Raad van State er gehakt van maakt. Het gaat om de regeling die het AOW-gat moet overbruggen. De periode waarin futters geen inkomen hebben door de verhoging van de AOW-leeftijd. Het AOW-gat kan van futters vutters volgens de SP duizenden euro's kosten. Daarom vindt de partij de voorgestelde regeling onvoldoende. Ze drong daarom al eerder aan op toetsing door de Raad van State... maar daar wil het kabinet niet aan. En daarom besloot de partij zelf de regeling als initiatiefwetsvoorstel in te dienen... want dan moet de Raad van State wel een oordeel vellen. NS denkt nu ook aan intercities om Vira te gaan vervangen, schrijft de metro. Een reguliere intercity, een dubbeldekker, als snelle treindienst dus naar Brussel. Zo'n trein moet dan worden omgebouwd omdat hij bijvoorbeeld een hoger voltage aan moet kunnen. Volgens NS-topman Bert Meerstad is dat ombouwen niet al te ingewikkeld. En nu de toekomst van de Vira nog steeds onzeker is, zoekt de NS naar serieuze alternatieven. De grootste zorgverzekeraars zijn bereid de zorgpremie volgend jaar te verlagen. Achmea, VGZ en CZ reageren daarmee op uitlatingen van minister Schippers van Volksgezondheid. Zij is kritisch over de forse winsten van verzekeraars. Het is een misverstand dat wij dat geld in eigen zak steken... reageert een woordvoerder van CZ in de kranten van De Persdienst... de landelijke redactie van regionale dagbladen. Met de verwachte winst willen we de zorgpremie volgend jaar zo laag mogelijk houden. Een fatale tongzoen en de zelfmoord van een wethouder... leiden tot politiek oproer in Meersen, schrijft de Telegraaf. Inwoners van de Zuid-Limburgse gemeente zijn woedend... na intriges, doodsbedreigingen en loslippige politici. VVD-burgemeester Schmied moet opstappen, vinden ze. Want hij heeft het totaal verkeerd gedaan... sinds de wethouder tijdens carnaval een ambtenaar tongzoende... en daarna zelfmoord pleegde. Prins Willem-Alexander is van plan om ook na zijn inhuldiging te blijven vliegen. Om zijn vliegbrevet te mogen houden zal hij de nodige vlieguren moeten blijven maken. De Volkskrant schrijft dat Willem-Alexander al jarenlang gastvlieger is bij KLM Cityhopper. Hij vliegt op Europese bestemmingen met een Fokker 70. Dit kan, zegt de RVD, zowel op het regeringsvliegtuig zijn als op een Fokker 70 uit de reguliere vloot. En dus, constateert de Volkskrant... zou de vliegtuigpassagiers straks zomaar kunnen horen. Dames en heren, hier een bericht uit de cockpit. Tot u spreekt uw koning. De Witte Kwik is in het land, meldt trouw tot slot. En dat is goed nieuws, want de witte kwikstaart... is een van de vroegste lentevogels. De eerste witte kwikken die ik in maart zie... laten mijn hart altijd een klein sprongetje maken... schrijft Koos Dijksterhuis in zijn Natuurdagboek. Een kwikje zoals de staart van de vogel doet. Die wipt na een landing altijd een paar keer op en neer. Nou, daar kunnen we nu geen genoeg van krijgen natuurlijk.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 She called up van Crowded House uit Nieuw-Zeeland. Het lijkt er wel eh, traditie te worden in Suriname... want na Daisy Boutersen stelt nu weer een eerder wegens drugsmokkel... veroordeelde zich kandidaat voor het presidentschap. En dat is oud-rebellenleider Ronnie Brunswijk... die zulks dit weekend bekend heeft gemaakt. Het is overigens pas over twee jaar aan de orde. Eh, journalist Diederik Samwel kwam net vanmorgen terug uit Suriname... Leuk dat je er hier kunt zijn, ondanks ja. jetlag. Nee, geen probleem. Oké, okay. goedenavond. Ja. Is het nieuws van Brunswijk daar uh, als een bom ingeslagen? Dat valt wel mee. Ik denk soms dat dat soort dingen uh, veel harder hier in Nederland terechtkomen uh, dan in Suriname. Oh ja? Dus, oh, ja okay. nou, in Suriname halen mensen daar de schouders een beetje over op. Ze kennen Brunswijk. En het is niet helemaal uh, de eerste keer dat hij uh, dit soort uh, Fratsen, uh, zo zeg ik het maar even, oneerbiedig uithaalt. Hij heeft het al eerder gezegd bij de, bij de jaardag in februari uh, van zijn partij. Ja, maar het is ook niet helemaal uit de lucht gegrepen. Ik bedoel, zijn positie, politieke positie is sterk genoeg om dit soort dingen met enig realisme te poneren? Ja, in, uh, in Nederland gaat hij nog steeds door voor een ex jungle commandoleider. leider ja. Maar uh, inmiddels is hij uh, een hele stevige partner van deze in deze, in de zittende coalitie. Heeft hij eigenlijk een hele machtige positie. Hij bezit met zijn uh, partij, ze zijn afhankelijk met een aantal binnenlandpartijen binnengekomen met zeven ja. zetels, er zijn er nog vijf van over. Maar um, hij heeft uh, tegenwoordig wel wat te zeggen, want uh, Boutense is wel een beetje van hem afhankelijk ook. Ja, ja, ja. En um, ja, wat Boutense kan, um, uh, het volk vermaken, entertainen, uh, boodschappen verspreiden. Waarom zou hij dat ook niet doen? Ja, dat bleek wel, want hij heeft deze aankondiging van zijn kandidatuur gedaan... Eh, voor het optreden van een Amerikaanse rapper. Rick ja? Ross, heet de man. Okay. Ik ken hem niet, maar uh, hij was uh, uit het kamp van Boutische. Uh, wordt tegenwoordig bijgestaan door een geestelijk leider. En die sprak daar schande van, want deze meneer Ross... die uh, had allerlei uh, liederen over de duivel. Uh, nou, dat kan, dat kan natuurlijk helemaal niet, is vuurnamen. Maar Brunzijk zegt, van, "Nou, het is gewoon goede muziek. Ik wil het volk uh, vermaak bieden. Hij heeft een, een stadion, voetbalstadion vol uh, gekregen afgelopen zaterdag. 10.000 man. En uh, voor uh, Rick Ross met zijn optreden begon... kwam uh, Brunswijk als de enige echte star. Precies zoals er dat ook doet. Ja. Die heeft dan allerlei uh, gasten uitgenodigd. Maar eigenlijk gaat het maar oh. om één echte entertainer. Uh, Boutz kan daarbij trouwens uh, vrij aardig zingen. Uh, van die Evergreens. Ja. Maar Brunswijk heeft bij de gelegenheid uh, maar wat uh, politieke propaganda gemaakt... en gezegd van, uh, ik ga de armen rijk maken. Hij heeft met geld gestrooid en uh, gezegd, ja, uh, wie een huis wil, die krijgt ja, een dat huis. Geldstrooien, ja, geld strooien, daar kunnen we even naar luisteren nu. Ja. You got a hundred dollar. One moment. Oh, only one. One dollar. Wait, wait, one moment. One hundred dollar, The big guy says so. Take it cool. Ja, take it cool. Ja, is, is Brunswijk een beetje de Robin Hood van Suriname? Geld uitdelen aan de nou, Armen? Dat, dat was hij natuurlijk uh, een tijdje als, als de leider van het uh, junglecommando in de binnenlandoorlog. Toen uh, vocht hij tegen het nationale Leger van uh, toen uh, de, de leider van het militair gezag, Bouterse. En toen zagen ze hem als een soort bevrijder, in ieder geval van het binnenland. En, uh, maar hij heeft dit, zo, dit soort dingen vaker gedaan. Hij is uh, eigenaar van in ieder geval één voetbalclub. Maar ik uh, weet eigenlijk zeker dat hij er nog twee andere ook steunt. En als zijn ploeg daar goed gepresteerd heeft... dan uh, gaat hij ook op de tribune en dan gaat hij uh, vooral vrouwen uh, maar goed, uh, geld uitdelen. Ja. En hoe komt hij aan al dat geld? Nou, uh, Brunswijk, uh, je vertelde al, hij uh, is veroordeeld wegens drugssmokkel bij Verstek. Zes jaar. Uh, die straf is in Nederland, dus die heeft hij nooit uitgezeten. Maar uh, ik heb hem wel eens gevraagd uh, waar hij zijn geld vandaan houdt. En uh, hij zegt, uh, houd, ik ben een eerlijke handelaar. Hij komt van uh, de oostkant van Suriname, Marowijnen. Ze noemen hem ook de koning van Marouwaine. Hij heeft heel veel houtconcessies. En zo noemt hij zichzelf ook, toch? Ja, en er rijden auto's in Paramaribo rond. Uh, Groot beschilderd van uh, Romeo Bravo, ja. koning van Marowijnen. Dat ja. is een bijnaam, een beetje een ja. geuze naam. Dat zou je bijna kunnen vergelijken met uh, Robin Hood, inderdaad. Maar uh, het hout is leuk, maar goud is tegenwoordig veel belangrijker. En daarom zit hij ook nu in deze coalitie. Omdat uh, ja, in Suriname zeggen ze, de ene hand was de, de ander. Maar uh, hij is met boutes in zee gegaan, omdat hij daar vermoed ik, weet ik eigenlijk wel zeker, wat goudconcessies zijn. Ja, om zijn belangen te beschermen. Ja. En dan heeft hij bij die kandidatuur ook uh, het electoraat... nog behalve deze Rick Ross nog veel belangrijker uh, ja. popsterren in vooruitzicht gesteld. Rihanna Toch? zou in augustus komen. In augustus en... aanstaande al? Ja. En uh, 2015, dan zijn pas de verkiezingen in mei 2015... Nou, een paar weken daarvoor uh, zou dan Beyoncé uh, bereid zijn als Suriname te komen. Ik moet het nog Echt? zien, maar... Ja, oké. Okay. <laughs> ja, maar goed, dat, dat is een goede, dat gaat er wel in. Ja, dat en, gaat er vast uh, ja, wel ja, in, dat, ja. Uh, ja. Maar je zei het al, Brunswijk steunt nu uh, de regering van Boutersen. Heeft Boutersen al gereageerd op deze aspiraties van zijn... Ik, bij mij weet ik nog niet... om zijn concurrent te worden? Ja, nee, dat... Uh, ja, kijk, het zijn natuurlijk concurrenten. Uh, ze zijn uh, Met veel gevoel voor show zijn ze elkaar in de armen gevlogen. He. Gezworen vijanden in die binnenlandoorlog in de jaren tachtig. Toen ze die uh, coalitie, uh, die, die over samenwerkingsovereenkomst tekende. Ik denk dat Mautis hier niet van wakker ligt. Want uh, uh, Brunswijk uh, heeft dan wel die zetels in het parlement. Dat zijn er nu vijf op het totaal van 51. Maar dan moet je het kiesstelsel in Suriname bekijken. en uh, dat, dat, uh, Als je in de districten... Dus waar Brunswijk zelf vandaan komt. Als je daar de meerderheid hebt, heb je al snel een paar zetels. Maar in de stad, Paramaribo en in Wanica, het ene grootste district... Nee. heeft hij wel wat aanhang, maar lang niet genoeg voor meer zetels. Dus een serieuze bedreiging is het niet echt. Maar Bruns heeft wel coalitiepartners nodig. Want als, om de NDP zijn de partij om echt de grootste van te maken... dat hij ook alleen met die partij kan regeren... Zover is Boutens nee, nee, ook nee, nog dus niet. Hij, zou zijn huid, hij, hij biedt zijn huid te verkoop ja, aan nu. Ja. Uh, nou, uh, dank Diederik Sam wel. En, uh, en alvast gefeliciteerd, want volgende week komt je roman over Suriname uit. Ja, uh, Jalaya heet hij. En ik uh, kom nu zo vaak in... Uh, Komendeer Brunswijk en ze daar ook in. Nee, voor. ik noem ze niet. Uh, ja, aan de recente geschiedenis van Suriname verander ik uh, geen letter. Maar ik wil laten zien aan de, hand, uh, aan de hand van mensen van vlees en bloed... wat die recente ontwikkelingen... Uh, in het dagelijks leven betekend hebben. We zijn benieuwd. Diederik ja. Sam wel bedankt. Als ze kijkt en je voelt dat ze jou ook zitten zet, als ze door al deur haar zit te draaien als ze pret, dan lek je alles goed, dan lek je alles mooi. De wereld in de zonne. Als ze lacht, je een grappie. Maar niet is een goede baas, als ze schrikt van een facade en ze houdt je even vast, dan leg je alles goed, dan leg je alles mooi. De wereld in de zin. Yeah, I love you. Lekker ja, alles goed. En als ooit op een dag alles na wordt in de kop zuur dan is goed, al je liefde weer is op. Lekker alles goed, lekker alles mooi, de wereld Ja, heel toepasselijk, Daniel Lohuis met De Wereld in de Zunnen. De Russische premier Poetin schreef gisteren in de Telegraaf... dat hij hoopt dat in dit vriendschapsjaar Rusland-Nederland... de mensen uit beide landen dichter bij elkaar komen. Ik ga daarover praten met twee ervaringsdeskundigen. Hubert Smeets, redacteur en oud-correspondent te Moskou van NRC Handelsblad... getrouwd met de Russische. En Irena Filippova, Russin, afkomstig van de Wolga kwam tien jaar geleden naar Nederland, speelt accordeon... en speelde het theaterprogramma Russin zoekt man. Welkom oh, allebei. Hubert Smeets, er leven in Nederland ongetwijfeld stereotypen... over Russische vrouwen waarmee jij door je huwelijk kennis hebt gemaakt. Hoe luiden die? Nou, dat um, het alleen maar Russische vrouwen zijn die in Nederland wonen. Het dus is overigens wel een beetje waar, hoor. Er wonen twee keer meer Russische vrouwen in Nederland dan Russische mannen. Oh, ja? Ja, en dat heeft allemaal te maken met... Uh, huwelijk of andere vormen van gezinsvereniging. Dus één. Twee, uh, dat straalt uiteraard op ons Hollandse mannen af. Kennelijk is er een steekje aan ons los en hebben we het daarom in het oosten gezocht. Dat is een stereotype. laat ik er geen misverstand over laten bestaan. En kloppen die stereotypen een beetje? Uh, uiteraard. Oké. Okay. Die kloppen altijd en in mijn geval zeker. Goed, Irina Filipova. Uh, Wat is volgens jou het voornaamste verschil tussen een Russische en een Nederlandse man? Uh, Voornaamste verschil. Um, het is natuurlijk wel zo dat uh, Nederlandse mannen niet kunnen dansen. <laughs> en ze denken meer met ratio. En ja, Russen die, die houden van een vlesje vodka van een glaasje wodka op zijn tijd. En die zijn dan wat hartstochtelijker. Zo, dat is de, die zijn meer met gevoel bezig. Zo. We luisteren naar een fragment van een lied van jou over de Nederlandse man. Alles wat hij wil, hij geeft zijn mening, houdt alles in de gaten. Alleen in bed is hij daarna helaas heel stil. Waar blijft de romantiek, het spel, de charme? Wil ze naar Parijs, hij zegt geen nee. En als ze bij de scène elkaar omarmen, vraagt hij, heb jij de boterhammen mee? Ja, heb je boterhammen mee, Nederlandse mannen als ik het samen mag vatten, zijn saai en onromantisch. Klopt dat? Dat klopt, maar ze zijn ook betrouwbaar. Daarom zijn ze ook zo populair bij de Oost-Europese vrouwen. En ze zijn knap. En ze zijn uh, toch wel uh, ondernemend. harde werkers, dit zijn goede vaders, dat tegenovergestelde dan saai en uh, oninteressant. zijn dus ontzettend leuke mannen. Ja. Uber Smees, nu meer in het algemeen. Staan Russen en Nederlanders in het algemeen voldoende elkaar na... om, om onderling hechte banden te ontwikkelen, zoals nee. Poetin bepleit? Nee. nee. Um, hoewel, ik eerlijk moet zeggen dat de Nederlanders steeds meer op Russen gaan lijken. Zeker de afgelopen tien jaar. Um, oh. m, ja. Maar in de kern... Uh, zijn Nederlanders, hebben een hele andere verhouding... tot de macht, tot de staatsmacht. Voor Nederlanders is de staatsmacht toch iets van onszelf. Uh, uh, Nederland is het land waar we al, we al gauw een beroep doen... op de belastingbetaler, op onszelf. Om een politieke eis te stellen of een politiek idee af te wijzen. In Rusland is de tegenstelling tussen de burger en de staat immens groot. En daartussen is eigenlijk niks. Er is in Rusland amper publieke ruimte. Tuurlijk, mensen houden hun straat schoon en mensen zorgen voor de buren. Dat bedoel ik niet. Maar er is niet zoiets als bij ons uh, een maatschappelijk middenveld. Dus de politiek, de staat in Rusland... is in wezen een permanente vijand van de burger. Ook al stemmen ze massale poeten, dat maakt niet uit. Nee. Je zat te knikken, Irina Filipova, Herken je dat beeld? Uh, ja, het is natuurlijk historisch zo gegaan... dat uh, Russen hebben een sterke leider nodig, een tsaar zogenaamd. En dat vind ik ook daarom ook hilarisch... dat uh, Poetin morgen naar de, naar de tentoonstelling... Uh, Peter de Grote, de bevlogen tsaar, gaat kijken. Want hij voelt zich ook zo en uh, dat is de nieuwe tsaar. En uh, dat hebben Russen nodig. En inderdaad, Nederlanders uh, zijn lange tijd republiek geweest, en ze zijn gewend om zelf te denken... en vrijheid geboren, getogen in de vrijheid... en zij willen niet, niets anders dan vrij kunnen denken. Dat is het grootste verschil. Ja. Aan de telefoon nu Aksana Tarasemka, werkzaam bij de luxe modewinkel Michael Kors in de PC Hofstraat Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. U bent van origine Wit-Russisch. Vinden, ja, Russisch, ja. vinden Russische klanten het belangrijk dat een verkoopster Russisch spreekt? Ja, dat vind ik heel belangrijk. Um, dat merk ik zelf ook. Um, zodra ze binnenstappen en uh, ze worden in Engels aangesproken... dan krijgen ze een beetje afstandelijk. Maar zodra ze worden in Russisch aangesproken... dan zie je gelijk de blik in de ogen en dan worden ze gelijk hartstikke blij. En uh, zo krijg je eigenlijk makkelijk contact met hun. Vragen Russische klanten veel aandacht? Meer uh, dan Nederlanders? Nee, dat niet. Nederlandse, klant, uh, Nederlandse klanten zijn dat op zich wel meer aandacht eisend. Um, ook al kopen ze niks. Uh, ze willen gewoon persoonlijke begeleiding en, en uh, champagne en ja uh, uh, yeah, passen. En dat willen Russische klanten bestel niet. Ze kijken even rustig uh, in de winkel. En zodra ze vragen hebben, dan uh, roepen ze even. En voor de rest is het een aandacht. En ze willen geen champagne? Ook niet. Ook niet. nee, okay, ook niet. Oh. nee. Was... nee Met uh, drank aanbieden en uh, zodra dra drank wordt aangeboden, dan zeggen ze nee. Uh, dan voelen ze zich verplicht om iets te kopen. So, zo komt het wel een beetje over. Ja. En naar de ganse, zodra ze iets gekocht hebben bij de kassa, als ik ze nog een keer vraag, moet ze een glas vaart of een glas champagne, dan oh ja. zeggen ze ja alsjeblieft. <laughs> Zijn ze in het algemeen gretige kopers van luxe artikelen? Uw ja. Russische klanten? Ja, dat klopt. Oh, juist. Uh, Dank, tot zover. Hubert Smeets, herken je het beeld wat uh, mevrouw uh, Tarasemka vertelt? Ja, je, je, je ziet uh, in Amsterdam althans... heel veel redelijk rijke uh, Russische toeristen... Uh, langs, ook langs de diamantwinkels struinen. Maar het is ook een beetje een cliché. Wat mij opvalt, zeker de laatste tien jaar, is dat steeds meer laten we zo zeggen, gewone Russische burgers... op een hele gewone, um, je zou kunnen zeggen bijna Nederlandse manier... in Nederland uh, uh, ja, toeristische attracties bezoeken... of in, in, door de stad struinen. Dus het idee van dat elke Rus een oligarch is... dat is denk ik uh, een, een, een cliché wat rondom de PC Hoofdstraat misschien bestaat. <laughs> maar laten we zeggen, uh, verder in de binnenstad niet meer. Nee. Zeg, we hadden tot nog toe vooral over de verschillen... Uh... Mevrouw Filipova, maar zijn er nu ook belangrijke overeenkomsten tussen onze volkeren die een basis kunnen zijn voor de door Poetin zo heftig gewenste vriendschap? Ja, ik, ik ben het uh, met Poetin erover eens dat uh, wij vriendschappelijke banden moeten blijven versterken en elkaar ja, moeten ja. blijven fascineren en inspireren. Maar um, is daar een basis voor? Inspireren, is natuurlijk. Het is, een, het is van een vanzinnige uh, culturele basis. Als je kijkt naar de politiek, die is vergankelijk. Maar uh, kunst blijft kunst, tijdloos. Ik ben nu aan het toeren met een programma over de Hermitageconcert met de schilderkunst uit, de, ook uit, uit Holland, de Hollandse meesters. En je ziet dat de, de honderden jaren zijn doorheen gegaan... Maar... Rembrandt blijft uh, hangen in de Hermitage en Jan Steen. En dat is de kunst. Ja. Dat is de belangrijke aspect. En net als Tchaikovsky en, en, en Rachmanin blijven uh, klinken... ook hmm. door de Rotterdams uh, uh, Philharmonisch Orkest... en door het uh, concertgebouworkest. Ja. En dat zijn de culturele uh, overeenkomsten. En dat is veel belangrijker dan de politieke dat, uh, zaken. Dat is wat minister van Buitenlandse Zaken Timmermans ook zegt, Smeets. Dat beide landen veel belang stellen in elkaars cultuur... Is dat echt zo? Nee. Nee? Uh, Daar ben ik niet meteen. Uh, <laughs> ik denk dat uh, de belangstelling van een bepaalde Nederlandse intelligentia... voor de Russische cultuur inderdaad groot is, was en is. Maar dat het omgekeerd een stuk minder is. Nederland is toch nog wel heel erg het land van klompen en tulpen. En inderdaad Rembrandt. Um, en Van Gogh uiteraard. En dat, dat is misschien nog wel een grotere schulde in Rusland dan Rembrandt. Um, maar over het algemeen denk ik toch dat gewoon eerlijk moeten zijn. Dit Nederland-Ruslandjaar en ook de komst van Poetin... heeft niets te maken met cultuur, ondanks wat Timmermans zegt. Maar alles te maken met geld. Met handel, met gas, olie en andere vormen van investeringen over en weer. Waarbij de Russen veel en veel meer belangen in Nederland nu hebben geïnvesteerd dan omgekeerd. Het gaat niet om cultuur, het gaat om geld. U kijkt een beetje sip, mevrouw uh, Filipova. <laughs> Na, natuurlijk wordt Poetin morgen ontvangen, hartelijk ontvangen door de uh, uh, politieke elite van Nederland. En er zijn contracten aan het worden over gas en weer in Rotterdam olie. Olieterminal wordt geopend en gasunie staat te poppelen om, om Poetin hand te schudden. Maar het gaat toch gebeuren in de hermitage. Uh, en dat gaat toch gebeuren in een scheepvaartmuseum... waar culturele aspecten toch aanwezig blijven zijn. En ik wil... Um, het is helemaal waar wat uh, uh, Hubert uh, zegt. Het is een keiharde feiten. Uh, Nederland is een ontzettend klein land. En Poetin komt even, even zwaaien. En die noemt het ook klein tul tulpenland, schattig uh, koninkrijk. Ah. En um, lente is nog steeds, blijft uit. En, en uh, we krijgen met z'n allen straks ontzettend... Koud, eh, als de, eh, de Poetin gaskraan gaat terugdraaien. Maar laten we mijn vrienden blijven. Dat is veel beter dan in de tijden van de Koude Oorlog. Uh. Smeets een slotwoord? Ja, nee. De, de, de, v, v, nou, vrienden blijven met deze regering, dat wordt de grote test voor Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken, die jullie al genoemd hebben. Dat is niet zo makkelijk. Want laten we eerlijk zijn, er is het afgelopen jaar in Rusland... een repressiegolf over het land gegaan... en over de, de maatschappelijke organisaties die al heel zwak zijn... Uh, die zijn weergade afgelopen twintig ja. jaar niet heeft gekend. Ja. En ik vind het lastig om te zeggen vrienden blijven. Ik, ik wil met iedereen vrienden zijn, maar op politiek niveau... kijk, dat is precies het probleem. Uh, ik hoorde net zeggen, politiek is vergankelijk. Nou, in Rusland is de politiek nou juist zo niet vergankelijk. Okay. En dat zou eigenlijk uh, de hoop zijn geweest twintig jaar geleden. En die is niet uitgekomen. Dank Hubert Smeets, dank Irina Filipova Tot zover de vriendschap tussen onze volkeren. Rafael Sadiq met 100 yard dash. Bijna 40 jaar geleden overleed dichter en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda. Morgen wordt in Chili zijn stoffelijk overschot opgegraven... om uitsluitsel te krijgen over de vraag of hij een natuurlijke doodstierf... dan wel een dodelijke injectie kreeg toegediend. Barbara van der Pol vertaalde werk van Neruda... studeerde af op zijn werk. Goedenavond, mevrouw van der Pol. Goedenavond. Wie wil eigenlijk dat Neruda opgegraven wordt? Ik heb begrepen dat uh, zijn chauffeur met het bericht is gekomen... dat hij uh, vergiftigd zou zijn. Ja, nou ja, het, het is een, een geweldige uh, held, een begrip. Een ontzettend beroemde man sowieso, maar ook in Chili uiteraard. En, uh, hij is, laten we zeggen, sowieso als een martelaar gestorven... Want hij stierf um, elf of twaalf dagen na de koe van uh, Pinochet. Hij had prostaatkanker. En wat ik altijd heb gehoord is dat hij uh, toen verstoken bleef van uh, zijn medicijnen... dat daardoor zijn dood versneld was. Dus dat gaf nog iets extra uh, bitters eraan. Maar sowieso, hij was een, een, een, een voorstander van het uh, regime, zogezegd van... Allende en, en zeker tegen die koe. En ja, beroemd en al. En hij was een martelaar. En uh, ja, men, maar in zekere nou, zin stierf hij wel onder verdachte omstandigheden. Nou, nou verdachte omstandigheden. Hij zou van medie, he, zijn medicijnen ja. zouden niet bezorgd zijn. En je merkte ook wel hoe, hoe uh, beladen zijn dood was. Want ik herinner me nog. Dat ook in Nederland eh, tv-opnamen werden uitgezonden van zijn begrafenis. En dat, dat was de eerste het eerste publieke protest tegen Pinochet. Heel voorzichtig wel. Dus de mitrailleurs van eh, de, de, de militaire top, zal ik maar zeggen, die waren ook afgesteld. En de internationale pers was ook aanwezig. En uh, nou, de, de aanwezigen daar, de gasten, die, die zeiden heel zachtjes eigenlijk, of in ieder geval hoorbaar, maar niet schreeuwend, iets als uh, Paolo Neruda, presente, mm -hmm. dat, dat soort kreten, en dat zwol dan toch wel een beetje aan, ja, dat was een... Een protest. Het was een ja. buitengewoon beladen gebeurtenis. Ja. Hij, was, hij was dichter, maar ook politicus, diplomaat en, en ja. communist. Ja. Hoe, hoe schreef hij over Zuid-Amerika? Nou, hij, uh, hij was dus waanzinnig populair. Hè? Om te beginnen met, met liefdesgedichten. En dan had hij weer een andere periode. Hij was uh, op een gegeven moment als consul in uh, Buenos Aires. En toen leerde hij uh, Spaanse dichters kennen, zoals Lorca... Nou ja, vlak daarna kreeg hij de Spaanse burgeroorlog. Toen heeft hij een, een omslag gemaakt naar het engagement. En een heel beroemd geschrift geschreven eh, over poëzie zonder zuiverheid. Nou goed, dat betekent: alles moest voortaan in zijn poëzie een plaats krijgen. Dus hij wou geen esthet meer zijn en geen romanticus. Hij werd een geëngageerd dichter. En hij begon eh, ja, in de jaren 40. Uh, ja, eigenlijk hij lijkt heel erg in zekere zin op Walt Whitman die Noord-Amerika in poëzievorm een eeuw eerder benoemd heeft. Pablo Neruda is grote kantos, gezangen gaan schrijven, waarin hij alle aspecten van Chili, van, van de geschiedenis, de, de mensen met bepaalde beroepen, en, en de planten en de dieren en, en, en de zee vooral, waar die de aarde. Dat benoemde hij allemaal. Uh, uh, en later ontdekte hij, zoals hij zelf gezegd heeft... dat het zich moest uitbreiden naar heel Latijns-Amerika. Ja, dat ja. is dat pan-Amerikanisme. Ja. Dat was ook een politieke daad. En dat is eigenlijk zijn, zijn grootste uh, grote werk. Het kan generaal. Ja, zo schreef hij. Heel onzuiver, ja. alles omarm, Heel gul, heel gretig, heel Is, hij, is hij nog populair in Chili? Nou ja, kijk, ik, ik, ik ben daar bijvoorbeeld in het jaar negentig geweest. Toen lag hij nog in een nis op, op een begraafplaats... voordat hij op Isla Negra bij zijn, zijn huis, een soort pretpark was... het eigenlijk begraven werd. En toen stelde ik die vraag natuurlijk ook aan de taxichauffeurs en zo. Als iedereen kende hem... Maar uh, nou, dat, dat ze blazen. Maar bijvoorbeeld op die uh, begraafplaats, bij die nis... daar stond wel een, een, een, een, oude, een prachtig oude vrouw, herinner ik me. Die stond zijn gedichten te reciteren. Ah. Ja, ook natuurlijk om, om geld te krijgen. Maar er was gewoon dus belangstelling voor poëzie. En uh, ik heb nog nooit gehoord van een dichter... die een stadion vol ge gehoor bijeen kreeg... Nou, bij ons is de nacht van de poëzie, dat is ook prachtig hoor. Dat ja. zit ook vol, maar echt stadion. Het was een, uh, een begrip, een ge ja. geweten voor ja, de armen... maar ook voor de intellectuelen het is goed. Aan de lijn is uh, Donald Uges, toxicoloog in Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Er, is, er wordt nu gezegd dat Neruda in de tijd mogelijk is vermoord... met Dipirona. Wat is dat? Uh, Dipirona of Dipiron... Of... Uh, het heeft meerdere namen. Uh, metamizol wordt het uh, ook wel genoemd. Uh, is een pijnstiller uh, die sinds 22, uh, 1922 in Duitsland in handel is. In ons land sinds 1989 als Novolgin. Uh, u moet zich voorstellen, het is een beetje lijkt een beetje op zon. saridon, een apoxeen. Dus saridon, juist. Veel bekende middelen. Ja. Uh, brufen kunt u nog bij noemen. Brufen. Dus het ja. zijn allemaal dat soort middelen. Uh, pijnstillers. En uh, het wordt normaal als tablet uh, geslikt. Maar je kunt het ook wel als uh, injectie geven. Juist. En is er dan veel van nodig om iemand daarmee te doden? Uh, nou, normaal kan... Uh, Geeft men een, een, een persoon ongeveer 2 milliliter per uh, injectie. en dat is ongeveer een gram. Ja. En uh, maximaal zou je zo per dag. Uh, tot 7,5 gram in uitzonderlijke gevallen kunnen krijgen. Maar er worden ook wel gevallen beschreven. maar niet veel moet ik zeggen. waar als je in één keer een hele snelle injectie in één keer geeft van 5 gram. dat het dan wel een. Uh, epileptische aanval ja, ja. kan geven, coma en hartaanval. Maar nu is natuurlijk de hamvraag: is dat na 40 jaar nog op te sporen? Uh, dat lijkt mij zelf eigenlijk niet. niet. Uh, ten eerste, een uh, stoffelijk overschot blijft, ja, uh, als het uh, uh, uh, zeker in een warme, vochtomgeving, nou dan is het denk ik na 20 à uh, 30 jaar wel volledig verteerd. Dan zijn nog de botten en tanden misschien over. Daarbij moet deze stof, uh, zou er een in, uh, injectie zijn. Nou, dan is er een gegeven moment, waar is die injectie geweest? Dat moet dan dag in een hartweefsel, want als een hartdood uh, veroorzaakt zou hebben. Of andere weefsels, nou, dat is er waarschijnlijk niet ja, in botten. Dat ja, zit niet meer. Ja, nou ja. En ja, en, uh, ja dus een gegeven moment, uh, en daarbij wordt het dus, uh, is het eigenlijk uh, in een, Paar, twee à drie dagen uit het lichaam verdwenen. als je nog een leven bent. Uh, ja, dan ben je en, uitgepaard, hè? En het is een stofje dat veel wordt, uh, in die tijd veel werd voorgeschreven. Uh -huh. Dus, dus uh, als ik het zou aantonen. Uh, bijvoorbeeld in uh, wat haar of zo. dan zegt het dus helemaal niks dat ik daar nog overleden ben. Dan okay. wil ik alleen maar dat het in het lichaam zit. Ja, dank Donald Uges. Dank uh -huh. Barbara van der Pol. En ik eindig straks met een liefdesonnet van Pablo Neruda. Met het oog op de lente. Martin Melgers. Ja, welkom. Al tien dagen brengt voormalig stadsecoloog Martin Melgers ons in weerwil van de kou het lentegevoel bij. Vandaag voor het laatst, nu in de studio. Martin Melgers, goedenavond. Goedenavond. Is het nu eindelijk echt lente? Ja, het is een beetje moeilijk te duiden, dit voorjaar. Uh, het is, wat je in Amsterdam zou zeggen, een misjokken voorjaar. Ja. Uh, het begon eigenlijk al een beetje rond de kerst. Toen ik bij het Centraal Station al een singelde merel had, toen was het even heel warm. Begin januari al klein hoefblad in de knop gevonden. Ja. En toen ineens sloeg het weer helemaal om. Droogte, veel dagen met wolken, dan weer zon. Uh, maar ja nu het april is, kan je toch zeggen dat maart er een beetje uitgevallen is. Ja. En dat is... Ja. Maart hebben we overgeslagen. Ja, en dat is, uh, dat is jammer, want ik zit wel eens met vrienden van mijn leeftijd te filosoferen. En dan hebben we het er altijd over. Hoeveel voorjaren hebben we nog te gaan? Ja. Nou, dit is er al eentje. Die maart is ingekort. Uh, ja. Dus het uh, wordt spijtig, beperkt. Ja. ja, zonde. Zonde. Ja. Maart kan heel mooi zijn. Ja. Maar iedereen uh, praten erover. Iedereen hunkerde de laatste tijd naar zon en warmte. U ook? Vandaag was super. Ja. Echt, echt, hier, ik lag uh, weer. Ik, dit keer met mijn vrouw achter een heuveltje in het Westelijk Havengebied. Nou, we moesten steeds meer kleren uitdoen. Het was op een gegeven moment bloedheet. Ja, ja. ja, De zon is gewoon heel warm, maar aan de grond is het nog wel koud. Ja, en maar nu krijg je waarschijnlijk weer regen. Ja, nou dat is eigenlijk heel erg nodig. Want er zijn oh, juist nodig. Ja, nee. dat is heel nodig. Want het is gord en gort droog overal. En. Uh, dus bijvoorbeeld voor vogels als grutto's en kiefwieten... Eh, en watersnippen en ja. is er helemaal in die bovenlaag niks eh, te vangen aan wormen, Maar ze zijn er wel. Dus eh, je ziet ook natuurmensen creatief worden. In de Ronde Hoep, er is een polder in Amsterdam, hebben ze nu het slootwater in sommige sloot omhoog gezet. En dan zie je meteen die wormen daar omhoog komen. Die reageren op het vocht... En langs die sloot lopen overal grutto's, die wurmen eruit te prikken. Ja, ja, dus die ja. grutto's en die groep vogels die het heel moeilijk heeft... die moeten eerst nu op krachten komen, willen ze überhaupt eieren gaan leggen. Want dat is helemaal stilgevallen. Ja. Dat is een bijzonderheid. Is dat de eerste groep dieren, de eerste soort dieren waar je aan denkt... als ik vraag welke hebben nou te lijden gehad van die lange winter? Nou, Gaat als je het dan, ja, als je, als je nou over die broedvogels hebt... dan heb je het over die langsnavelige wurmenzoekers... die een beetje te vroeg terug waren... waar er op een gegeven moment uh, 9200 staan in de ronde hoop en die stonden echt te verpieteren. Maar bijvoorbeeld vogels als uh, de slechtvalk... die zitten al uh, rustig op zijn eieren, dat is een vogeleter. Nou, ja. dus een vogel staat, er zijn vogels, dat sperren we ze ook... Uh, generalisten als extras en zwarte kraaien ja, hebben het uitstekend. Het wimmelt bij, bij ons om het huis van de extras. Hoe ja. komt dat dan? Nou, er de, de, de sneuvelt nog wel eens een vogeltje. En, en, en in, in Amsterdam-Noord uh, sneuvelt ja. ook nog wel eens een konijntje. Ja. Nou, en dat is dan ideaal voedsel voor ze. En dat zijn natuurlijk ook wel vogels. Oh, de extras zijn lijkenpikkers. Lijkenpikkers en ze uh, manifesteren zich op alle voedertafels. Nou, je hebt nog ja, zo'n zo zo middengroep vogeltjes... die uh, het in de stad niet slecht heeft. De kalmezen, pimpelmezen, merels, die zie je omdat Veel. ze zoveel door mij gevoerd worden. Precies. En door oh. mij ook, hoor. Kunnen okay. kan elkaar de hand geven. Ik, ik maak me sterk, John, dat die winters zwaarder zijn dan zomers. Ze staan <laughs> morgens op me te wachten. Je gooit het voer neer. En ze staan zich vol te bunkeren. Ja. Ja. Maar en er de... zijn natuurlijk ook wel uh, dieren die er helemaal geen last van hebben. Bijvoorbeeld zoogdieren. Vossen zitten gewoon met jongen in holen. Uh, want er zitten in Amsterdam ontiegelijk veel konijnen. Dus die maken een ritje s'avonds. Er rolt een konijn letterlijk hun bek in... en ze gaan weer terug. Die doen het heel goed. En de kievietje hoort echt bij het voorjaar van mijn nou, ja, we vinden altijd het eerste ei in ja. het westelijk havengebied. Mijn vriend Fred Noordhuim vindt dat dan altijd. En dit jaar hadden we dat ook al snel. En dat bleef maar liggen. En het werd gewoon verlaten. En ik heb er tot nu toe nog geen ander ei bij gevonden. En ik... Ik ga als een item doen met de lokale tv. Het kievitsnest bekijken. Maar ik moet van de weg met, mijn uiterste best doen. <laughs> het is zonder uit voor de kievits. Ja, ja, ja. ja. Je zei het al, je bent vandaag ook nog naar buiten getogen. Ja. Wat, wat tref je dan aan wat toch onmiskenbaar nu wijst op het uh, oprukkende voorjaar? Nou, er vlogen dus echt tientallen kleine vossen. Dat zijn dagvlindertjes, waar ik, ik liep langs een, een, een luwe plek. Nou, dat is een teken, uh, er werd dus wel gebald door kiefieten... maar ik zag ze toch nog wel weer naar de kant van de weg... waar dan wat gepekeld was om wormen te zoeken. Ja, en je ziet uh, plantjes de grond uitkomen, langs slootkantjes. En, uh, er, er gebeurt wel van alles. Ja. En uh, ik sprak een vriend, die had zijn traject gelopen. We hebben dus door heel Nederland trajecten langs uh, spoordijken bijvoorbeeld. Om, om te op kijken te gaan hoe de stand van is. Op de ringslangen Oh, wakker zijn. Nou, die zijn heel wakker met, met deze zon worden ze letterlijk de grond uitgetrokken. Ja. En dat willen ze maar al te graag. Want ze zitten natuurlijk al maanden daar in het donker... en die denken, hé, hey zon, we komen naar buiten. Ja, dat is dus allemaal een wending ten goede. Maar krijgen we nou aan de andere kant weer toenemende klachten... van uh, hooikoortspatiënten? Zijn er veel pollen uh, aan, aan het verwaaien? Nou, wilgen die staan al in bloei, de ypres staan in bloei. Ik weet niet wie daar allergisch voor is... Maar ik zit eigenlijk met smarten. Ik ben heel erg op dieren al gefixeerd. Hè? Dus ik ben ook benieuwd wat het dit jaar gaat worden. Maar de amfibieën moeten nog beginnen. Die waren even aanwezig. Nou, als het van de week gaat regenen... dan krijg je waarschijnlijk die landelijke collectiviteit... van die orgie, van die padden... die op een uh, ja, ja. trek gaan naar het voortplantingswater. Ja, valt val er meer in het algemeen iets te zeggen... Van, van, over de gevolgen van dit koude voorjaar in de natuur... Ja, het is altijd moeilijk te duiden. We hebben wel eens jaren gehad met duizenden orchideeën in het westelijk havengebied. En dan, en dan achteraf dachten we, oh, het is droog geweest. En weer een ander jaar waren er weer andere soorten. Die houden weer van nat. Het is, we willen maar al te graag zo op de stoel van onze lieve heer plaatsvinden. Van, eh, we gaan dat nu allemaal duiden en kunnen we er wat aan doen? Nee. Nou, dat rentmeesterschap is bij ons niet in goede handen. Dat ik heb ik wel bewezen. Ik denk dat veel mensen graag hadden willen horen... dat we nu ook minder wespen en minder muggen krijgen. Nou, zover durf ik niet te gaan, hoor. Want uh, ik zag wel bijvoorbeeld vandaag ook veel... koninginnen van uh, aardhommels vliegen. Dus die hebben probleemloos de winter overleefd. Ja. En dat zal met de koninginnen van wespen ook wel uh, zo zijn. Nou, die moeten nog naar buiten komen. Die kruipen weg in de grond. En uh, die, die weten goed over winteren. En de bomen zullen niet minder groen blijven? Nee, ik kreeg wel een, heel leuk, uh, een hele leuke foto en een heel leuk uh, mailtje... van iemand die zei van... Uh, het is nu helemaal mis in de natuur, want die woonde ergens bij Diemen... en die zag allemaal afgeknaagde bomen aan de onderkant. Oh ja. Hij zegt, we hebben gewoon bevers nu in Diemen. Ik zeg, nee, dat zijn hazen en konijnen die het moeilijk hadden... en die gingen schors gillen. Dus iemand die niet weet hoe een omgeknaagde boom van een bever eruit ziet. Nou, het moet het vreemdste voorjaar zijn geweest... dat je als stadsecoloog uh, beleefd hebt... Ik heb heel de vreemde voorjaren meegemaakt, maar dit is, die hoort wel bij de top drie. Dus. Ja. Oké, okay, dank Martin Melgers en ook voor die voorgaande tien dagen. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Over één week wordt in Venezuela de opvolger van Hugo Chavez gekozen. Zijn gedoodverfde opvolger Nicolas Maduro bedreigde vandaag de kiezers die niet op hem stemmen met een vloek. Goedenavond Zuid-Amerika-correspondent Edwin Koopman. Goedenavond. Wat voor vloek was dat? De vloek van Maracapana, dat zegt ons niks en heel veel Venezolanen ook niet trouwens. Maar in die regio wel, dat slaat op een veldslag in de 16e eeuw alweer. Toen de Spanjaarden vol met die conquista bezig waren. Toen hebben ze ook eh, tienduizenden indianen ingezet om tegen hun eigen mensen te vechten. Dat waren dus verraders eigenlijk. Dus wat die Maduro zei van iedereen die eh, op de oppositie gaat stemmen... is eigenlijk een verrader van, eh, van het vaderland van zijn eigen volk. Ja, maar zijn dit soort dingen normaal in Venezolaanse ja, nou, ver verkiezingscampagnes? Dit is nog de minste uh, oh. uh, uh, uh, de grap die hij uithaalt. Het is, de, het is sowieso een hele rare campagne omdat hij zo kort is, natuurlijk maar twee weken. Maar is, uh, ja, als je ziet wat hij allemaal... Toen de paus, uh, paus Franciscus werd gekozen, toen, uh, toen beweerde hij dat Chaves vanuit de hemel zijn invloed had gebruikt... om uh, eindelijk eens een uh, Latijns-Amerikaan een paus te maken. En van de week was er uh, het verhaal dat hij Chaves had gezien in de vorm van een vogeltje, Dit drie keer... Pardon? Overdoen, uh, Chávez als vogeltje? Ja, en die naar hem vloot En uh, toen voelde hij de geest van Chávez die hem zei dat vandaag de strijd voor de overwinning zou beginnen. En Nou ja, uh, ook op, op, op de staatstelevisie hebben ze tekenfilms van Chávez die in de hemel aankomt in een idyllisch landschap... en wordt ontvangen door Eva, Evita Perón en Salvador Allende en, en Che Guevara. En nou ja, dat zijn allemaal de dingen die nu onderdeel zijn geworden van de campagnes. En slikken de Venezolanen dat dit allemaal voor zoete koek? Wie, nou ja, zijn aanhang is nog zo vol van het overlijden van Charles... dat ze alles wel accepteren. Nou, de oppositie die lacht natuurlijk zich helemaal aan deuken. Maar er is ook protest, want ja, die hele campagne zit ook vol... met allerlei religieuze symboliek, zoals ik net al zei. En ook verwijzingen naar God en Maria en Jezus. En, en toen is de bischop van... Uh, van Caracas is wel een beetje boos geworden en zegt dat uh, ja, Jezus is uh, onpartijdig... en dat hij niet gebruikt mag worden in de campagnes. Overigens wordt het niet alleen gebruikt in de campagnes van Maduro... maar ook uh, de oppositie uh, heeft een handje van uh, ja, aanbidden ja. van Maria en, en God... Uh, tijdens de campagnes uh, op de podia. Ja, die Chavez kon rare dingen zeggen, maar het klinkt net of die Maduro ja. nog maffer is. Ja, nou, hij doet in ieder geval flink zijn best om, om, om precies hetzelfde te gaan te doen als Chávez. En ik moet zeggen, dat slaagt hij behoorlijk in, ja. En, en is dit de man die waarschijnlijk volgende week de verkiezingen gaat winnen? Ja, het ziet eruit dat de oppositie flink achterblijft, nu in de peiling al. En uh, nou ja, ze weten eigenlijk zelf ook wel dat, het, uh, dat ze verliezen. Het gaat ook niet meer echt om inhoud nu. Ze proberen alleen maar aan elkaar te laten zien dat ze toch op straat met heel veel zijn. Vandaag was er een grote campagne in Caracas van de oppositie. Inderdaad, tienduizenden, honderdduizenden mensen. Popo. Maar ze gaan, uh, ja, ik, de, de, volgens de opiniepeilingen zijn ze kansloos... en gaan okay. het gewoon uh, Maduro worden. Dank, Edwin Koopman. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek, treedt hierop een tjamrozi... solzanger uit Rotterdam, zomeneen de echte Jantjes van Leiden... en ik eindig met een sonnet van Pablo Neruda. Weet dat ik jou bemin en niet bemin, gezien die twee manieren van het leven. Het woord is als een vleugel van de stilte. Het vuur is voor de helft van kou vervuld... Ik bemin jou om het begin van het beminnen, om het oneindige te herbeginnen en nooit met jouw beminnen op te houden. En dus bemin ik jou nog altijd niet. Ik bemin jou en ik bemin je niet, alsof ik in mijn handen sleutels van geluk en van onzeker geluk zou houden. Twee levens heeft mijn liefde je te geven. Ik bemin je dus als ik je niet bemin en als ik je bemin, bemin ik je.